bouwman met het NOS Journaal. Over de man die verdacht wordt van het doodsteken van een elfjarig meisje in Gein vanmiddag... zijn eerder meldingen gedaan vanwege verward gedrag. Dat zeggen buurtbewoners. De politie gaat dat onderzoeken. Het meisje wilde bij een vriendinnetje gaan spelen toen ze werd neergestoken. Een leeftijdsgenootje was getuige en heeft ergens aangebeld om alarm te slaan. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, konden het meisje niet meer helpen. De 29-jarige verdachte werd in een tuin in de buurt opgepakt. Hij woont ook in Nieuwegein. Het plan uit 2015 om meer banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking is maar gedeeltelijk gelukt. In tien jaar tijd moesten 125.000 banen gecreëerd worden. De teller staat nu op 88.000. Binnen de banenafspraak kunnen werkgevers subsidies aanvragen... bijvoorbeeld voor een aangepaste werkplek... en eventuele ziektekosten worden vergoed. Maar veel werkgevers vinden de regels te ingewikkeld... en ook onder werknemers zijn de ervaringen verschillend. De banenafspraak blijft wel bestaan... zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ontvoering in Breda vannacht was volgens de politie een gerichte actie... De 24-jarige man werd rond middernacht door meerdere mensen in een busje meegenomen vanaf een parkeerterrein. Er is sporenonderzoek gedaan en ook heeft de politie getuigen gesproken die de ontvoering hebben gezien. In de eredivisie van het vrouwenvoetbal is de wedstrijd tussen PSV en FC 20 eindigd in 2-2. Bij PSV stond Fenne Kalma in de basis die deze week overkwam van Wolfsburg. Door het gelijkspel blijft PSV tweede met één punt achterstand op koploper Ajax dat morgen in actie komt. Eerder won SC Jereveen in eigen huis met 5-1 van Excelsior. De wedstrijd tussen Telstar en AZ werd bij een stand van 2-4 gestaakt. De scheidsrechter vond het veld te glad. Het weer, het is helder en het koelt snel af. In het hele land gaat het licht vriezen. Morgen lokaal eerst grijs, daarna opnieuw veel zon en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 We are controlling transmissions. We are controlling the rhythm. The, the rhythm of your night. This is the Nightwalk Mainstage with Mario Zandvoort. 2100 till midnight on ZFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio. You're listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Mainstage. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop. Dus waardoor laatste show shownieuws de party update. Natuurlijk de team boven beste plaats van de Straks Dankzij het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibe. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Maar de beste van de club zijn het Italië met DJ Kavanskelly. Vorige week uh, Raimundo gesproken op een feestje. In Club Hart. En uh, hij beloofde... Binnenkort weer eventjes uh, een mixje voor hem gaan draaien op de radio. Hij gaat voor ons speciale mix maken. En uh, ja, ik wilde het deze week eigenlijk doen. Maar uh, ja, op stress. En uh, ja, is in ieder geval gekomen. Dus misschien volgende week uh, Raimundo uh, in de mix hier op CFM Zandvoort. Voor de opening trouwens, Sep Junior met Get Down. Onderweg zometeen nog een plaat van Sep Jr. met de uh, Some, uh, Something Better. Maar eerst horen je hier Angelo Ferrari en Walter G met Sunset Park.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 FM's Night Walk. Angelo Ferreri. Dit keer met uh, Carl Eight en and Andrea Monta met Moving Too Fast. Daarvoor muziek van Sap Jr. met Something Better. Ik heb nog even een beetje show voor je. Het uh, Koningsdagfestival Kingsland viert dit jaar alleen... Viert dit, dit jaar alleen plaats in Amsterdam en Groningen. Zo, komt er lekker uit. De editie in Rotterdam gaat niet door vanwege de huidige marktomstandigheden en inflatie. Ze maakten de organisatie 4PM Entertainment donderdag bekend. Het is een moeilijke keuze geweest, laat de woordvoerder weten. De organisatie hoopt de toekomst terug te keren in Rotterdam op de festivals. Ze treden veel bekende artiesten op. En uh, ja, Willem-Alexander hoort er ook bij. In zijn Willem-Alexander in 2013 werd ingehuldigd werd Kingsland op meerdere plekken georganiseerd. En naast Amsterdam, Rotterdam en Groningen zaten er ook Den Bosch, Maastricht en Twente bij. En de drie edities van vorig jaar betrokken bij elkaar zo'n 150.000 bezoekers. Dus ja... Uh, yeah. Dit jaar dus alleen in uh, Groningen en Amsterdam. Ja, het is niet anders, jongens. Leuker kennen we het niet maken. Wel een stuk gezelliger. En de uh, organisatie van de NN Sea Jazz Festival. Die heeft uh, afgelopen woensdag de eerste dame aangekondigd. Onder andere Mary J. Blyce, Maxwell en Kamassi Washington staan op het podium tijdens het muziekevenement. Dat op 11, 12 en 13 juli plaatsvindt in uh, Rotterdam Ahoy. Dus uh, schrijf dat op je agenda. Op 11, 12 en 13 juli het Sea Jazz Festival. Ja, uh, yeah. hier moeten we naar. Jazz. CFM Zandvoort heeft ook iedere zondagochtend CFM uh, Jazz van 9 tot uh, 10, nee, van 10 tot 11. Eerst zit ik er uh, van, uh, van 9 tot 10 met uh, oud-Hollandse muziek en daarna is het CFM uh, Jazz, dus als je van houdt moet je zeker op zondag luisteren naar CFM. En tot zover heb ik weer genoemd, geluld, het is weer tijd voor muziek. Vandaag weer van DJ Farts met In My Pride.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 walk main stage En dat was muziek van Filter Freak met The feeling. En daarvoor horen we Jackman Jones met It's a Vibe Thing in de Mad uh, Galaxy Deep Rhythm Remix. En zo het even tijd voor de Party Update. Wat voor leuke feest er allemaal. Gaande op deze zaterdagavond 1 februari. De eerste zaterdag van de nieuwe maand. 1 januari hebben we al gehad. Voor het weten is kerst. Hè? Brainwash vanavond in de escape in Amsterdam. Een wekelijks feestje met uh, onze eigen zand was Raymundo. Vanavond heeft hij uitgeroepen Frederik Abbas, NOC en MC Heights. En ook Sexy Mr. S is aanwezig. En de uh, is uh, voor heren 21 en voor dames 18 jaar. Verzoek of ik dat even wilde melden. Dus uh, het is allemaal in de escape. En voor meer informatie check de website escape.nl. Begint om 11 uur en duurt tot 5 uur in de ochtend. En als we doorgaan, dan hebben we nog meer feestjes feestje Encore in de Melkweg in Amsterdam. Vanavond begint rond de klok van middernacht. Uh, nu tot vroeg in de ochtend, meestal vijf uur. Dus, Het uh, is hiphop en R&B from A to Z. Dat is de home of hiphop en R&B. En afro en danzo moet ik erbij zeggen. En voor meer informatie aan elkaar geschreven. Encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je al die informatie. En dan hebben we natuurlijk nog een feestje. Throwback iedere zaterdagavond in Club Air in Amsterdam. Van elf tot 5 ben je welkom. En Club R dat is ook hiphop en R&B. En voor meer informatie afgekorte letters THRWBCK.nl. En nog een leuk feestje is in de Thuishaven Thuishaven uh, Prunk. 10 uur uh, setje is uh, vanmiddag om 1 uur begonnen. En duurt tot 11 uur vanavond. Het is natuurlijk het Thuishaventerrein. Het was vorige week uitverkocht. Dus ik denk dat het nu ook wel redelijk uitverkocht is. Uh, voor meer informatie check de website Thuishaven.nl. Met natuurlijk Prunk 10 uur. En in de loodse DJ uh, Sweet 16. Eva Vrijdag, Nieltoon, Olivia Lensen en Paige uh, Tomlings B2B Darts En in de Secretzaal is het Sapu En Tripmasters tegenwoordig gewoon de website thuishaven.nl En tot zover ook de party update Terug naar de muziek hier op CFM's Antwoord Ik heb klaarstaan voor je Abelson Live En uh, Exosa met To Know You vibes across the Netherlands and around the world, this is the Nightwalk Mainstage, only on CFM. Playing all the hits on CFM Nightwalk. Met Javi Colina Met Modan. Badan uh, 2025 Nieuwe versie hè? voor uh, 2025 En daarvoor horen we Abelson Live En Exosa met To Know You Zo wordt even tijd voor de Nightwalk 10 Welke plaats zijn er erg populair in de clubs Op de streams, op de radio en op de indoor festivals Deze week op 10 Sam Jacobs en Takma met Blueberries Op 9 Audio Jack met Surrender Op 8 Blondies met uh, Black Circle Met Hire Op 7 Borai en Denim Audio Met Make Me de Frankie Rizzardo remix op 6. Nick Patchouli en Robert Contro. Met uh, Set Me Free op 5. Prospa en Ra met This Rhythm op 4. Pasha met The Cool To Be Careless op 3. Gezakt van 2. Is Everything met Upside Down? Deze week op 2, Prunk met Heat. Had sinds 82 Extended Remix en deze week nog steeds op 1 in The Nightwalk 10. Adventures of Stevie V en Pasha, die heeft de remix gemaakt voor Dirty Cash, Money Tax. Ik heb andere muziek voor je, wat dacht je van Paco Canisa met Freedom. Je hoort het hier op ZFB's voor in The Nightwalk. They think we've gotten too radical with our message Well I got news for you ain't heard nothing yet Mario Zanfork live on CFM CFM Zandvoort, zaterdagavond de wandeling over het strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. De Nightwalk. Mainstays voor de muziek van Audi X. Met X-Ray. En daarvoor Max Kion met Revival. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen, het nieuws en weer. Als je er natuurlijk op zit te wachten. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ En Trouwens, die kregen uh, vanavond opmerking, Je klinkt een beetje anders dan anders. Ja, dat kan. Want uh, ik heb kiespijn. Ik denk dat ik. Uh, hadden een wortelkanaalbehandeling moeten aanvragen. Want uh, ja, het is uh, bar en, boos en uh, ook nog rugpijn. Ik uh, word oud, denk ik. Daar zal het aan liggen. CFM Zandvoort muziek. Nu onderweg J met Happy Days. eerst wil hier Harry Romero met Nice to meet you. hottest party vibes across the netherlands and, and around the world, the world. Ah! this is the nightwalk main stage only on cfm